Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Ruim 11.000 Nederlanders hebben uit Prins geen zorgverzekering. In plaats daarvan dragen ze extra belasting af. In de meeste gevallen gaat het om streng gereformeerden... die gekant zijn tegen elke vorm van verzekering. Ze laten zich ook niet inenten tegen ziekte... omdat naar hun standpunt het leven in gods hand ligt. Nederlanders zijn verplicht een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Nederland is het enige land in Europa dat zo'n ontheffingsregeling kent. De Egyptische president Morsi heeft zijn decreet waarin hij meer macht naar zich toe trekt afgezwakt. Hij is met de Hoge Raad overeengekomen dat voorlopig alleen de besluiten over het hoogste staatsgezag... niet meer in aanmerking komen voor toetsing door rechters. Het is nog niet duidelijk of de staking van de rechters morgen nu nog doorgaat. Voor morgen zijn allerlei manifestaties aangekondigd uit onvrede met Morsis machtsgreep. In Cairo is de tweede fase begonnen van de besprekingen tussen Hamas en Israël... Egyptische functionarissen spreken afzonderlijk met Israëlische en Palestijnse onderhandelaars. Israël eist dat Hamas stopt met raketbeschietingen vanuit de Gazastrook. Hamas wil onder meer dat de blokkade van het gebied wordt verlicht. Tegen de gemeente Stichtse Vecht in Utrecht is een boete geëist van 22.500 euro... voor een deel voorwaardelijk, voor dood door schuld... door slecht onderhoud van een weg in Tienhoven. Twee jonge vrouwen botsten 3,5 jaar geleden door hobbels in de weg... met hun motor frontaal op een trekker met oplegger...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 U gaat nu luisteren naar het tweede en laatste deel van ons gesprek met Bonnie Abink. Mevrouw Bonnie Abink heeft jarenlang bijbels gesmokkeld naar zogenaamde gesloten landen. Dit zijn landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof en waar de bijbel en andere christelijke literatuur verboden is. Uh, Bonnie, jij kan ons nog een verhaal vertellen over Iran. ja. Nou, we zijn heel veel in Iran geweest. Iran was het land waar wij eigenlijk de meeste contacten hadden... en wat ons het meest op het hart lag. Dat kan ook, hè. Vervolgens de mensen liggen op je hart, maar een speciaal land was Iran. En op een gegeven moment zouden wij naar het zuiden van Iran... Daar was net die grote ramp bij Bam geweest, een grote aardbeving. En wij zouden daar contact hebben met een echtpaar. En het is altijd een probleem... Uh, om elkaar te ontmoeten. Want je kunt niet zomaar naar zo'n huis gaan. Dus we hadden afgesproken in een uh, bazaar. Zouden wij staan. En we hadden iets in onze hand. En hij zou dat ook in zijn hand hebben. Nou, dat ging niet helemaal goed. We logeerden in een hotel. En die man vond het al heel vreemd dat wij in ons uppie... Waarom gaan jullie niet met een bus? En waarom gaan jullie niet dit? Nee, wij zijn mensen. Wij willen graag zelf onderzoeken hoe het gaat. Maar ja, we hadden... ...nog al wat bijbels op onze kamer liggen. Dus daar hebben we echt de bewaring van God over uitgebeden. Want wij moesten weg zonder bijbels. We moesten eerst die mensen ontmoeten. Nou, gelukkig in de bazaar ontmoeten we deze man. Hij was, nou, ja, of 35. Hij was taxichauffeur, maar tevens ook voorganger. Hij nam ons mee in zijn taxi naar een huis. En we gingen door de achterdeur, door de tuin. En het was een rommeltje in de tuin. En daar... Verontschuldigde hij zich voor? Hij zegt ja. Hij zegt het is nu een half jaar en we zijn drie keer nu voor de derde keer ons huis uitgejaagd door moslimfundamentalisten. En hoe lang we hier wonen, dat weten we niet, want we worden echt heel erg vervolgd. Dus die tuin laten we liggen, dat vinden we helemaal niet meer belangrijk. Maar hij zegt: Ik kom net uit de gevangenis vandaan en daar heb ik injecties gehad en mijn zus is arts. En die gaat mij nu steeds controleren wat voor injecties of dat zijn. Want ik voel me vaak ziek. En ja, hij zegt: Ik moet geld verdienen. En zondags in de geheime kerk preek ik toch. Nou, we gingen dus mee naar binnen. En daar, hij heette Andreas en zijn vrouw Elisabeth. Ze hadden bijbelse namen aangenomen. En ze hadden een klein knubbeltje: Emmanuel. En. Dat was zo bijzonder. Dat waren zulke bijzondere mensen die zo vol waren van de liefde van Jezus. Het was een kaal huis, want iedere keer moesten ze alles achterlaten. En iedere keer hadden ze minder bezittingen. Maar goed, we zaten op de grond. En op een gegeven moment vertelde hij zijn verhaal. Hij zei: Ik kom net uit de gevangenis vandaan. En uh, we hebben een vriend, Seroos. En die kenden wij ook. Dat was heel leuk. Uh, ja, zegt Germa, Seros woont toch niet meer in Italië? Nee, Seros is gevlucht naar Amerika. Veel mensen vluchten toch naar Amerika. En hij schreef ons, of contact met ons... Jongens, kom ook naar Amerika, want jullie leven is ook zo ontzettend moeilijk. Hij was heel erg gemarteld de laatste keer in de gevangenis. had nare injecties gekregen. Uiteindelijk wel weer vrijgekomen, maar heel angstig. En ja, nou, kom naar Amerika... En zij waren heel sterk zo van, wij willen op de plek zijn waar God ons hebben wil. En niet waar wij zelf graag willen. Als wij doen wat wij willen, gaan we vandaag nog. Hij zegt dus, we hebben gezegd, we gaan hier over vasten en bidden. Hij zegt, maar ik werk overdag met taxichauffeur. En hij zegt, ik vast een beetje. Maar Elisabeth vast heel erg en die bid ook heel nauwgezet. En hij zei, ik kom op een avond thuis, na een week ongeveer. En toen was ze heel erg aan het huilen. Hij zei, wat is er, lieve schat? Hij zei, we mogen niet naar Amerika. God wil niet dat we naar Amerika gaan. Hij zei, hoezo niet? Nou, ze pakt haar bijbel en ik zal een paar teksten voorlezen. Uit Jeremia 42 dat de Heere, uw God ons te kennen geven... welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. En dan in vers 6... Het zij goed, het zij kwaad... naar de stem van de Heere onze God... tot wie wij u zenden, zullen wij luisteren... opdat het ons wel gaat... wanneer wij naar de stem van de Heere onze God luisteren. En dan vers 10... Indien gij rustig in dit land blijft... dan zal ik u bouwen... En niet afbreken, u planten en niet uitrukken, want ik heb brouw over het kwaad dat u is aangedaan. Maar als gezegd, zegt, wij willen in dit land niet blijven, zodat u niet luistert naar de stem van de heer God denkende, nee, maar wij willen naar het land Amerika gaan, waar we geen strijd zullen aanschouwen, nog bezuigingschal horen, nog naar brood hongeren, en daar willen wij wonen nu dan, hoor daarom het woord des heren, gij overblijfsel van juda dus dat was heel speciaal indien gij inderdaad uw aangezicht gericht om naar Amerika te gaan en heen gaan om daar te blijven, dan zal heel veel overkomen u wat waarvoor u hier weggaat. En toen begonnen ze allebei te huilen. En toen zeggen ze, dus wij moeten hier blijven. En dan jonge mensen met een klein kindje. En dan wordt het, het mekka je aangeboden. Hè? Het valhalla van als je hier komt, dan heb je niks te vrezen. Maar de heer zegt heel duidelijk, als je niet hier blijft op deze plaats, dan zal heel veel narigheid je overkomen. Dus we kiezen ervoor om hier te blijven. Ja. En dat heeft een enorme indruk op ons gemaakt. Als je jong bent en, en, en je bent eigenlijk je leven niet zeker... want hij heeft misschien wel vergif ingespoten gekregen... en je bent zo gehoorzaam aan de Heer. Je blijft op de plaats waar de Heer ons hebben wil. En we gaan niet daar naartoe waar we graag naartoe willen gaan. Mm. Nou, daar worden wij stil van. En u dan, die dit hoort, zijn we ook zo bezig... om te zijn op de plaats waar de Heer ons hebben wil vaak niet waar wij graag willen zijn... maar waar hij ons hebben wil. Ja, dat is niet altijd even makkelijk, hè? Nee. En dat, dat is, maar dit is wel een heel mooi getuigenis van die mensen... hoe zij dat hebben beleefd. En heb je ook gehoord hoe het met hun verder is gegaan misschien? Nou ja, ze zijn daar gebleven en ze hebben het heel erg moeilijk... maar ze zijn trouw aan de Heer. Mm -hmm. En er komen mensen tot geloof, dat ja. heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Opendoors heeft wel contact met hun. Maar wij mogen dan... Wij, wij horen dat dan via Opendoors. Maar contact met hun houden, dat kan gewoon niet. Nee, want uh, dan lopen zij gevaar. Wij hebben het geweld... Maar het was nog heel leuk. Want zijn bijbels lagen bij ons op de kamer. En hij was taxichauffeur. En hoe, komt die, hoe komen die bijbels bij hem? Hoe ging dat? Nou, dat was heel leuk. We kwamen dus in dat hotel. Hij bracht ons met de taxi weg. En hij zegt... Uh, ja, hij zegt: Soms moet je wel eens een leugentje voor goed wel. En uh, de, directie, of de, de, de directeur met zijn zoon zaten beneden. En hij, wij waren met hem in de taxi en wij gaan met hem mee. En hij loopt met ons mee naar boven. En toen zegt die taxichauffeur in het Arabisch tegen hem: Wat ga je doen? En toen had hij gezegd: Nou, deze man heeft nog koffer te koop. En uh, ik wil nog wel een mooie koffer hebben. Ja. Dus hij gaat naar boven en die koffer vol met bijbels, die neemt hij mee naar beneden. Mm. Heb je die koffer gekocht? Ja, zei, die heb ik gekocht. En uh, yeah. mm. ja, en dat denk ik dat God dat wel goed vindt. Yeah. Want hij is moeilijk zeggen van, ik ga hier bijbels halen. Yeah. Dus die bijbels, die, zei, die heeft hij meegenomen in zijn auto en uh, die waren weg bij ons. Yeah. En hij liet zijn koffer bij ons achter. Mm. Ja, mooi hoor. Yeah. Ja, ja, ja, ja. Heel veel meegemaakt. Oh, oh, oh. hoeveel, hoeveel jaren hebben jullie dat gedaan? Jij en je man samen. 22 jaar. 22? Nou, we zijn in 23. 23 jaar. Ja, ja, ja. ja. ja heb je nog tijd voor een verhaal? Ja, zeker. We zouden op een gegeven moment ook naar Algerije gaan. We hadden in Libië gehad. Ik vond het zo jammer, want ik heb een hele mooie foto. Ja. Waar ik onder een grote foto van Gaddafi sta. Oh, yeah. En dat vond ik wel leuk niet te hebben. Maar ik kan nergens me meer bevinden. Ik denk, de heer heeft gezorgd dat ik hem niet meer heb. Maar we gingen naar Algerije. En dan was een vreselijk moeilijk land. Hele agressieve mensen. Heel, heel erg moeilijk. Mm. En uh, ze hadden ons gezegd... Naar Oost-Europa kon je 500 bijbels meenemen. Mm. In je kerven, Prachtig gestopt. Ze zijn nooit gevonden. Bij ons althans niet. Mm. Maar als we naar... Uh, de moslimlanden gingen... ...dan kon je alleen maar een, een, een koffer vol met bijbels... ...20, 25 kilo meenemen. Dus, en dat betaalden we allemaal zelf. Dus dat waren dure reizen voor ons. En toen hadden ze gezegd... ...als je naar Algerije gaat... ...en je komt bij de douane... ...en je haalt je koffer van de band... ...als daar witte strepen op staan... ...dan zijn die koffers eruit gelegd... ...om doorgelicht te worden. En... Uh, nou, dat gebeurde inderdaad. Wij pakken die koffer van de band. Twee koffers en die zijn allebei doorgelicht. En de koffer met mijn toiletspulletjes en nachtgoed, dat hebben we dan altijd. Nou, die uh, waren geen strepen op. Nou, ik heb dan wel zoiets van... Uh, toch wel paniek hoor, mag ik je eerlijk zeggen. Geen niet, is het lieve schat. Ons leven en ook de koffers in de hand van de Heer. Ik zei: Ja, maar. En we waren nummer vijf. En de andere vier, die werden. Nee, drie. Die voor ons waren, werden ongelooflijk grondig doorgezocht. Ik denk dat één drugs bij zich had, die werd er uitgelicht. En ik zei: Wat moeten wij nou? Wat moeten wij nou? Die Bijbels, wat moeten wij nou? Hij zei: Lieve schat, maak je toch geen zorgen? Ik zeg: Er zijn op dit moment zoveel mensen die voor ons bidden. En wij gaan staan in de waarde van de gebeden. Ze bidden niet zomaar. We hadden een geestelijk gehandicapt, ik zeg het maar, met geestelijke beperking. Het meisje wat voor ons bad. Hij zegt: Elsje bidt op dit moment voor ons. En God luistert naar dit kind. Nou, wij staan daar. Ik echt heel nerveus. En. Uh, Ger niet. En we waren bijna aan de beurt. En dan komt de figuur op ons af. En die duwt heel rustig alle mensen voor ons aan de kant. En die zegt tegen ons. En die pakt die koffers met twee handen. En die brengt heel rustig die koffers door de douane. Rustig. Zonder woorden. Mensen zwegen. Douane zweeg. En wij komen buiten de douane. En we willen die man bedanken. Weg. En wij lopen naar buiten. Helemaal. Ja, ik, We waren helemaal... Confuus en overdonderd en wij komen buiten. En er stonden twee christenbroeders ons op te wachten. En die zien die strepen op de, op de koffers. Oh no, no, begon die ene te huilen. You have the bibles you have the Bible, we need it so much, we need it so much. Oh yes, we said we have Bible, we have bibles and We told the story and she said that was an angel. Ja, Dat was een angel, ja, ja. We hebben hem nooit meer gezien. Oh, praise de Lord, dit verhaal wordt elk jaar nog verteld op de open Opendoorskerst. Nou, zulke geweldige dingen, God die, die maakt zijn woord waar. Hè? Hij is een wachter en hij, hij waakt over zijn woord. En Ja, we hebben, we hebben wonderen meegemaakt, moeilijke dingen, maar wonderen. Dus wij uh, konden de Bijbels meenemen, ja, ja, ja. Ja, volgens mij heb ik dit verhaal ook gelezen in het boek van Anne ja. van de Bijl, ja, de, ro de roepingen. Ja, ja, dat is echt een geweldig verhaal. En er staan nog veel ja. meer van die verhalen in, ja. wat uh, mensen allemaal hebben meegemaakt. Dus het is echt leuk om te weten. En er is ook een maandblad van Open Doors. Daar kunnen mensen aanvragen, ja. zodat ze ook zelf kunnen meebidden. Er is ook een gebedsrooster bij, dat je elke dag van de maand voor een bepaald land of voor bepaalde mensen kunt bidden... En voor vrouwen is er ook speciale vrouwengebedsgroepen. Ja, Dan, uh, dat heet Woman to Woman. Ja. En uh, die schrijven ook naar de mensen, de vrouwen die gevangen zitten. Uh, kan je daar iets over vertellen? Hoe ja. dat werkt? Ja. ja. Ja, we hebben ook schrijfacties. Ik doe zelf soms mee, niet altijd. Uh, in de Koningskerk hebben ze ook zo'n actie. En... Uh, een gevangene vindt het geweldig om post te ontvangen. We hebben zelf in Peru een kolonel ontmoet. Die was kolonel in het leger. Geen christen. Zijn vrouw werd op een gegeven moment christin. En hij liet drugscouriers door als kolonel in het leger. En door zijn vrouw kwam hij ook tot de heer. En toen hing hij in zijn kantoor een kaartje... Vanaf nu gelden hier godswetten. Nou, het resultaat was dat op een gegeven moment zijn huis werd doorzocht. En hij... Uh, nou, ze vonden niets. En de volgende dag kwamen ze terug. En toen vonden ze drugs. Dus die hadden ze de dag daarvoor... En dan is hij veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Hij heeft acht jaar vastgezeten. We hebben hem zelf bezocht in de gevangenis. Vreselijke gevangenissen. Waar 3000 mensen in kunnen. En waar 7000 mensen zitten. En waar handen naar je graaien door de tralies heen. Van doodeng. Maar uh, deze man heeft 250.000 kaarten gekregen. In de gevangenis. En op elke kaart stond een tekst. En uh, hij zei, dat was een bijbelstudie voor mij. Ja. En hij is daar ook bijbelstudie gehouden. En er zijn heel veel gevangenen door de Heer gekomen. Hij is wel vervroegd vrijgelaten. Hij had twaalf jaar en na acht jaar mocht hij vrij. We zijn in Holland gekomen, we hebben ze natuurlijk ontmoet. En ja, dat zijn geweldige dingen. Maar kaarten schrijven, dat gaat dan uh, nooit de naam van open doors noemen... Uh, dat is in geen geval. En de kaart kun je sturen naar Open Doors. En die zorgen dan dat ze terechtkomen bij degene voor wie je ze bestemt. En ja. uh, elke keer als je het blad van Open Doors kijkt, maar ook op e-mail staat een uh, site van Open Doors. En uh, als je de naam van de gevangenen noemt, dan zorgen zij dat die kaarten bij de gevangenen komen. Ja. Het is heel, heel mooi, want het is. Uh, ik vond het heel leuk, laatst in het voorlaatste blad stond een gevangene. En die had een echte Nederlandse kaart in zijn hand. En die liet hij zien, hij was heel Nederlands. Ja. En dat vond ik heel leuk, Die was ook gestuurd vanuit Nederland. Ja. Maar het is een prachtig werk ook, bemoedigend. Ja. Dit is het laatste uur met Hennie van Petergem en ik spreek met Bonnie Albink. Ja, Bonnie, kan je vertellen van, ja, in je persoonlijke leven heb je ook wel tegenslagen meegemaakt. Hoe ben je daarmee omgegaan? Nou ja, dat is op een gegeven moment best wel moeilijk. Hè. Uh, ik moet zeggen dat er ook in mijn leven, ook toen ik een keer tot geloof was gekomen, ook dingen zijn gebeurd die niet goed waren... Maar God is een vergevend God en uh, we mogen altijd weer opnieuw met Hem beginnen. En uh, op een gegeven moment uh, hadden wij de leeftijd bereikt dat wij konden niet meer reizen open doors en hebben ons huis. Nee. Onze reizen waren zo duur en ik heb daar heel lang voor gewerkt om die reizen te betalen. En op een gegeven moment zijn we daarvoor verhuisd. Naar van Sant poort van een heel mooi huis naar een flat, maar die is ook heel mooi. Een god zorgt voor zijn kinderen. Maar toen werd mijn man ernstig ziek. Die kreeg longfibrose. En we weten dat we ook een god hebben die geneest. En er is ook veel voor hem gebeden. En we hebben heel veel steun gehad. En hij was een getuigend zieke. Hij was ook niet bang om te sterven. Maar het was wel heel moeilijk voor ons. En uh, vooral omdat ik zelf heb ervaren dat God geneest. En Ger heeft ervaren dat God geneest. Hij is zelf van Long TBC is hij genezen. Toen hij al in 1948 was dat. 1948. En uh, ja, nu gebeurde het niet. En uh, dat was wel moeilijk. En uh, hij toch wel heel rustig ingeslapen. Benacht. En ja, de begrafenisondernemer kwam en uh, Ger is op zondag overleden en ik had het meteen bekendgemaakt aan de gemeente en de begrafenisondernemer kwam en zei op een gegeven moment uh, bent u niet verdrietig ik zei ja ik ben ontzettend verdrietig en er liggen heel veel tranen in huis maar hij is bij de heer en dat is voor ons een geweldige troost en ik vroeg hem kent u Jezus ook en mijn kinderen hadden ze ook oh, God, begeer weer en uh, nou hij zei ik kom wel uit de gelovige gezin. ik zei wat jammer hè. Ik zeg dat je daar later niet in de hemel mee aan hoeft te komen. Want ik zeg, Jezus vraagt een keuze van ons. Nou, we zijn dikke vrienden geworden. En ik kreeg laatst het bericht van mijn dochter. Die had in het uh, gemeenteblad van Heerlijk Waard gelezen. Dat hij en zijn hele gezin waren gedoopt. God gaat door. Maar toen kreeg ik kanker. En mijn dochter uh, wilde... 14 jaar niets van ons weten met haar man Mijn zoon ging scheiden En uh, ik kreeg kanker Ernstig Zware operaties En kom je thuis en de stoel van je man is leeg En dan krijg je te horen van uh, Waarom laat je je opereren, wil je niet naar Jezus? Nou, eigenlijk niet Eigenlijk niet. Eigenlijk wilde ik nog heel graag leven en verwachtte ik nog veel. Maar het waren donkere tijden en ik heb toch wel heel erg veel gehuild. Maar ik had ook wel vrienden om me heen. En een daarvan was André van der Leer uit de Emanuel-kapel in Haarlem. En hij is in die tijd een geweldige steun voor mij geweest. Ook onze voorganger, Co Kempeniers, wil ik ook zijn naam noemen. Maar André was iemand die was niet tevreden. Als hij vroeg, uh, hoe gaat het met je? En je zei, goed. Dan keek hij diep in je ogen en dan zei hij, hoe gaat het werkelijk met je? Nou, het ging helemaal niet goed met mij. Ik, ik, ik had het vreselijk moeilijk en ik ervaarde niet de blijdschap van de Heer in mijn leven. En, en ja, ik had verdriet en... Nou, dan pakte hij je vast en hij sloeg een arm om je heen en hij bracht je bij Jezus. En dan kwam je, ja, dan, dan, dan, dan, dan ging je toch naar huis met een gevoel van, ja, heel u bent er. En dank u wel voor André. En als er iemand mist in de gemeente, dan is het André. Hè? En dan begrijp je niet. Toen André gestorven was, heb ik het heel erg moeilijk mee gehad. Toen kwam ik op de conviviance en toen werd iemand tegen mij, niet de eerste, de beste... Ik begrijp niet dat jij mag blijven leven en dat anderen moet sterven. Nou, dat kwam heel hard aan. En uh, daar heb ik me heel erg moeilijk mee gehad. En zo kunnen ook christenen onder elkaar elkaar... Ik had het liefst naar huis gewild, maar ik denk ja, ik wil hier gewoon zijn. Maar ja, ik heb goed contact met Greta, heel fijn. Maar André is voor mij een voorbeeld van hoe je omgaat. Want André is ook gestorven aan kanker. En uh, ja, nou heb ik het zelf. Maar net als André is God er ook bij mij bij. En mag ik ook hierin ervaren dat ja, zijn hand er toch is. Maar ook al heb je verdriet, ook al heb je af en toe dat je, dat je het wel uit wilt gillen tot de Heer. En zeggen van Heer, ik begrijp er helemaal niets meer van. Waar bent u? En dan, ja, dan komt er toch een lichtstraal. En dan heeft hij een gedeelte uit de Bijbel, hè talrijk zij de rampen der rechtvaardigen, maar uit die arm, uit die allen redt hen de Here, en dat mag ik ervaren. God redt mij altijd weer eruit en zet mijn voeten vast op de rots Jezus Christus. En daarom ben ik blij dat ik leef en blij dat dwars door wie en wat ik ben, God er is en God mij vasthoudt. Amen. Ja, dankjewel dat je zo uh, ja, dat mocht, uh, wilde vertellen. En uh, dank je heel hartelijk voor dit interview. En uh, ja, nog, nog een hele fijne dag. <laughs> dankjewel. Jullie bedankt. <laughs>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 opendoors.nl U gaat nu luisteren... naar het verhaal van een geheime gelovige. Ik kan u niet vertellen hoe ik heet... Ik kan u ook niet vertellen waar ik vandaan kom... waar ik werk en wat ik precies doe voor het Koninkrijk van God. Het is levensgevaarlijk om in mijn land christen te zijn. Toch komen hier ook mensen tot geloof. En dat verhaal moet verteld worden. U mag me Johannes noemen, al is dat niet mijn echte naam. Het land waar ik leef is voor christenen ongetwijfeld... een van de gevaarlijkste plekken op aarde. De hele samenleving ademt islam. Tegelijkertijd... Zijn de familiebanden hecht en is de sociale controle erg groot? Dat maakt het extra moeilijk om christen te zijn. Je loopt al snel een heel groot risico... en als christen kun je op geen enkele manier jezelf zijn. Zodra mensen ontdekken dat je christen bent geworden... begint de vervolging. Ik heb dat zelf ook regelmatig meegemaakt. Veel van mijn vrienden die christen zijn geworden... hebben dat niet overleefd. Veel gelovigen in mijn land kennen de Heere God nog maar kort. Ze moeten elke dag kiezen... Treed ik in de voetsporen van Jezus of houd ik me gedijst? Die keuze is moeilijk. Vooral omdat veel christenen maar weinig weten over de Bijbel en het geloof. Daardoor laten ze zich snel beïnvloeden door de media en onze maatschappij. Als iemand een leugen over Jezus verkoopt... nemen veel christenen dat voor waar aan. Daarom is het tijd om de jonge kerk in mijn land te onderwijzen... zodat ze echt ontdekken wat er in de Bijbel staat en zodat ze weerbaar zijn als mensen uit hun omgeving... onjuiste verhalen vertellen over Jezus. Ik geloof dat ik geroepen ben om dat werk te doen. Ik wil mensen laten zien hoe ze Gods woord kunnen toepassen in hun leven. Niet aan een paar christenen, maar aan zeer velen in mijn land. Dat is een enorme opgave, vol gevaren. Toch gaat het me niet om die grote getallen, maar om de trouw aan God. Want hij vraagt me niet om succesvol te zijn. Hij vraagt me om trouw te zijn. En dat is mijn enige doel. Ik wil trouw zijn aan hem. Uiteindelijk wil ik in mijn land laten zien... dat er meer is dan de oprukkende islam aan de ene kant... en het vrijgevochten westerse leven aan de andere kant. Ook christenen hebben soms het gevoel dat ze tussen die twee moeten kiezen. Het raakt me diep als ik christenen hoor zeggen... dat de Bijbel niet zo relevant is voor het dagelijks leven... omdat onze cultuur al bepaalt hoe we leven moeten. Als mensen de Bijbel echt leren kennen... kunnen ze tot een doorleefd en doordacht geloof in Jezus Christus komen... Zo'n geloof kan bergen verzetten. Zulke christenen kunnen weerstand bieden tegen verleiding. Ze durven risico's te nemen voor God en ze durven vrede te brengen. Eeuwenlang hebben mensen voor onze regio gebeden. En al die eeuwen hebben we geen resultaat gezien. Maar ik zie dat daar nu verandering in komt. Mensen komen tot geloof en God openbaart zich op allerlei manieren ons volk. Nu is het tijd om te oogsten. Tot zover het laatste uur. Mocht u meer willen weten over het christelijk geloof? Elke zondag om 10 uur morgens komen we als evangelische gelovigen... samen in de pizzeria Bino aan de Haltestraat 62B. U bent van harte welkom. Op zondag 25 november staan we met een stand op de herfstmarkt. Ook op die dag bidden we voor zieken en mensen die andere problemen hebben. U bent van harte welkom bij onze stand...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 ik herhaal 06-40-23-6673 En het mailadres is info apenstaart U kunt ons ook onze website bezoeken en dat is www.gebedzandvoort.nl www.gebedzandvoort.nl Tot slot... Willen wij u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma en we wensen u God zegen toe.